Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Na een oorlog van meer dan twee jaar is er in de Centraal Afrikaanse Republiek... een vredesakkoord gesloten tussen de rivaliserende milities en de regering. De gewapende groepen hebben afgesproken dat de wapens worden ingeleverd. Strijders die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige mensenrechten schendingen... moeten voor de rechten worden gebracht, de rest krijgt amnestie. De afgelopen twee jaar zijn duizenden burgers in de Centraal Afrikaanse Republiek gedood. In Jemen wordt een Marokkaanse F-16 vermist. Waarschijnlijk is het toestel neergestort. Gisteravond verdween het van de radar. Marokko is een van de acht landen die onder leiding van Saoedi-Arabië... luchtaanvallen uitvoeren in Jemen om de Houthi-rebellen terug te dringen. De rebellen zeggen dat zij het toestel hebben neergehaald. Het Marokkaanse leger heeft de vermissing van de straaljager bevestigd... maar wil nog niet zeggen wat er is gebeurd. In Den Haag is een hakenkruis getekend op het monumentale pand van het kabinet van de koning. Vermoedelijk is dat vannacht gebeurd. Rond het pand en in de omgeving hangen veel bewakingscamera's en de politie gaat de beelden bekijken om erachter te komen wie achter de bekladding zit. Het hakenkruis is inmiddels verwijderd. Vorige week werd het paleis op de Dam in Amsterdam al beklad. Daar werd fuck de koning opgezet. In Duitsland is de man die begin vorig jaar twee mannen vermoordde in de rechtbank van Frankfurt veroordeeld tot levenslang. De twee slachtoffers zouden in Frankfurt terechtstaan voor een dodelijke steekpartij in 2007. Ze werden gestoken en neergeschoten toen ze het gerechtsgebouw binnenkwamen. De dader handelde uit wraak. Zijn broer was het slachtoffer van de steekpartij uit 2007. Het weer geregeld zon, maar ook wolkenvelden. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in het binnenland. Morgen ook geregeld zon. In het noordwesten en noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden. Dit was het NOS... DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. de John van de ANWB.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 That's when I feel the power That's when I know Say something like I wanna get to know you is cause I wanna know you, I'm willing to shave and shower, willing to buy you flowers, willing to do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 Tonight Good time. Good morning. En be leiders moeten voor deze crimes of abuse en destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestookt met een onbekend aantal skatraketten. Al 25 jaar. ik kan dit niet Sorry over de muziek. Dit is 25 jaar. Zie FM. It would work, and my vision is imperfect, so I don't dare for it. Though I'm wishing for some change, like a church worker, Hallelujah, preacher. I am not influenced. If I don't donate to your movement, am I not improving? I poor, kill a poor killer poor for a portion, a piece of American society pie. I get high.